Per ongeluk was het, de telefoon was uh, aan, en stond aan, dus iemand, iemand heeft mij lastig gevallen. Um, uh, nou, dus, nog een keer. Dat, uh, er zijn dus twee uh, kanten van het gezicht van de hogere, en daar dan ontvangen wij uh, Malboer, de bekleding. De bekleding wanneer wij ons uh, in overeenstemming brengen met een hoger. En dan zegt hij ons, 32, in de zoger, dus hij had ik ook voor de zoger gesproken, dat uh, uh, Ari, dat uh, uh, heeft het genomen natuurlijk, de basis heeft hij gehaald, gehad, gekregen van Ari, van zijn commentaar. We shambiarno, en daar hebben wij uitgelegd. Dus hij uh, refereert op zijn eigen commentaar, die Jes bachol pen, dat in elke pen, in elke helft van het gezicht van de hogere, daar, hebben we, daar is er een, de naam keel de naam Aleph Lamet, re, de regel 33, let op. En nu wordt het een beetje telwerk, geef niet, maar dat is juist dat, is het hoogste, geeft aan Hashem, de hoogste, het hoogste plezier, de hoogste ver, ver, ver, ver, uh, voldoening, wanneer de mens juist hiermee zich bezighoudt, in plaats van uh, handjes te klappen, en halleluja te zingen. We hoe Babilo, kappa, en als je dan de naam kelt, alef, lamet, vult, en vulling, vult, dus voluit uitschrijft, alle flam, alle, weet je wat, alle vlaam, en lam het Dan wordt het in de Gematria kapa 185. Dat is één kant van het gezicht. Maar er zijn twee kanten van het gezicht. Hè? We gaan, we pennen, we hebben het, we hebben het, we hebben het, we hebben het, we hebben het, we hebben het, we hebben Kel psotim, shach. schach, wegen, en zo ook, in de tweede pen, dus in de andere kant, andere, de tweede helft van de naam, van het gezicht, van de hogere, daar is ook de naam, uh, de kracht van de naam, Kel, alle vlamet, en ook dat heeft de gematria, als je dat voluit schrijft, vulling, uh, gevuld, dan heb je ook de gematria, koef. P heij 185 obet mim kapa, en twee maal deze gimatria, oftewel de volle het volle gezicht van het hogere heeft de gimatria sha shin ein lichten ja twee letters hoek van de naam van yeshua dus 370 het is nog niet alles 34 wisha cha yode en zes letters van hun vulling, van de vulling van die twee letters. Dus als je neemt Alef gevuld is drie letters, Alef Lam, Alef um, Alef Lam met P, en Lamet is gevuld is Lamet uh, Mem dalet. To, in totaal zijn er uh, zes letters die komen daarbij. Ush El Pshutim en twee letters. KEL alle vlammet Pshutim, dus de kale letters, zonder vulling, alleen maar alle flamet. Dan hebben we nog acht. Arrei, shin ein het. Dus, het getal komt, komen we tot het getal. Shin ein het. Driehonderd. Acht en zeventig. We zeggen, Gam ken, sot, shem, e. 35 Gematria Malbush. Kniemshach min Orpniel kanal. En dat is uh, interessant is wat hij spreekt nu over het gezicht. Ook overal, we zullen zien in het gebedboek, altijd overal spreken we. Uh, het, het, het, het wordt gesproken over het gezicht. Dat Hashem zal zijn gezicht naar jou toekeren en, en jou zal shalom geven. Dat, ook in de zegening van de kohanim, zegening van de priesters, staat het. Op Anah, uh, staat het geschreven dat. Um, en Hashem zal zijn gezicht naar jou toekeren en jou shalom geven. Daar gaat het over, over dat de panie het gezicht van de hogere. En dat is wat we leren hier. Dan zal je begrijpen, wanneer jij uh, ergens tegenkomt, de panie het gezicht van Hashem, dan zal je niet denken aan het gezicht van uh, uh, associaties met het gezicht van de mens. God verhoede Hashem heeft geen gezicht. Dat is het gezicht van Hashem. Deze kracht in de, um, in de hogere trap treedt steeds waar, uh, de, de plaats van het gezicht. Rechts en links, pen van rechts en pens, pen van links, die äh, bij elkaar, alles bij elkaar genomen hebben, de gematria, schien, ein, het, äh, die dezelfde gematria zijn als de naam, als het woord malbouche, bekleding. En dat is äh, wat wij ontvangen van de hogere. Kijk nou hoe er relaties worden gelegd. Äh, Tussen de zoger, de gematria enzovoort. So We zijn nog niet klaar wat in met dit aspect. Maar als je dat goed één keer en nog een keer, dit, dat de wijze waarop het opgebouwd is, opneemt in jezelf. En steeds toepast. Dan, of bedoel ik toepast betekent opneemt in jezelf. Dan een ontvankelijk daarvoor wordt. En niet kijk naar die dingen, naar al die rekensommetjes als iets van net als wiskunde. Dan zal je stap voor stap gaan proeven ook, voelen steeds meer en meer de verbondenheid met wat hij, wat hij zegt. En je zal zien dat in al die letters, dat de schepper kan je zoeken niet ergens in de bosjes, maar juist in zijn letters, in de Torah en de letters en de Gematria en de wijze waarop Ari, de goddelijke Ari, die de Torah en de voorschriften enzovoort uh, weerle, uh, uitlegt in, door de kwalitatieve en kwantitatieve verhoudingen van de plaats op de boom des levens. Ja, elke dienst vormen de boom des levens, ook een, een, een bijzondere, dus een eigen boom des levens. In elke toestand hebben we uh, te maken met de sfero, de boom des levens, en in elke, elke toestand moeten wij brengen tot volle groei als de boom des levens, in overeenstemming met de boom des levens, dat betekent dat ook in de materiële wereld moeten wij die handeling, de handelingen doen met de kavana, de juiste kavana, waarbij wat wij ook doen, doen wij iets op onze hand, dan weten wij, ah, de hand, ik doe het Bijvoorbeeld mijn doosjes, die tvila, tvila doe ik op mijn linkerhand. Uh, Zook dus, ah, linkerhand, dat is de gura. Uh, waarom doe ik dat, et cetera, et cetera. Op deze manier heeft het zin. En dat brengt jou dichterbij, dichterbij bij, bij, dichter bij de bij bij shem. En er bestaat dus een principe, uh, uh, volgens het principe, uh, mitzvah, Goreret, Mitzwa. mitzvah. Uh, als je één mitzwa doet, dan één voorschrift doet, dan dat voorschrift trekt een andere voorschrift naar zich toe. Dus dat betekent dat je kracht krijgt om nog een andere voorschrift te doen, en misschien een zwaardere voorschrift te doen. En zo wordt op deze manier, dit, dit, zoals men zegt, de trek komt tijdens het eten. Zo is het ook hier. We zeggen hoe... Gamken, Sotschem, Or, Pniel. 35. Gematria malbush. Kinem Or, Pniel, kanal. 34. Nadepunt. En dat is eveneens het geheim van de naam. De naam die heet Or, Pniel. Or is licht, ja? We hebben dat geleerd. En Pniel is de kwal kwalificatie. Beschrijving van het licht, oorpniel. Ik zal zo daar, daarover hebben. 35. Die heeft deze naam, Orpnieel, het licht pniel, een hele naam. Uh, heeft gematria Malbus. Als je dat optelt, Orpnieel, dan hebben we de gematria Malbus. De gematria bekleiding, dat is het licht wat wij ook ontvangen. Wanneer wij dus ons in overeenstemming brengen daarmee, zoals hij ons vertelt, vertelde in het uitspreken, uitspreken van die zegening, wanneer wij naar bed gaan enzovoort. Kie Nim waarom, uh, waarom is het de Gematria Malbushni? Waarom is het bekleding? bekleding? Omdat het aangetrokken wordt van het licht Pnieel, zoals boven gezegd werd. En nu gaan we even bekijken dat. Deze een naam, de een naam naam, Oor Pniel. Ook dat kan je tegenkomen. Oor uh, um, weten we. or, alef, Dus één na het laatste woord van de regel 34. Daar hebben we uh, het, het woord or, alef, Wav, Res. Dat is weten we dat dit het licht is. En dan Pniel is een samengestelde woord. We hebben voor Michael, Gabriel enzovoort, uh, refa'er, enzovoort. En hier is het een woord, de naam, ook een engel bestaat zo, maar de engel betekent de kracht. Pneiel. Pneiel is een samengesteld van pneikeel. en pneikeel is het net zoals paniem van keel. Alleen in de samenstelling, goed heet het, zo'n verschijnsel, samenstelling met een andere woord, dus waar, waar samenstelling is wanneer je tussen die twee woorden die in samengesteld zijn, kan je denkbeeldig van in het Nederlands kan plaatsen. Dus het betekent het gezicht van Keel, van de naam Keel. Alleen wanneer het los staat, Panim, weet het, dan uh, wordt het geschreven, gesproken, als, uitgesproken als Panim, gezicht. Maar in, het, maar in het meervoud. Maar ook in het meervoud, wanneer het samengesteld wordt, verandert de klank, de schrijfwijze is precies hetzelfde. Pnei, panim, alleen niet dezelfde, niet, niet maar uh, meervoudsvorm is het dan pnei. Pnei, keel, betekent het gezicht, twee delen van het gezicht, twee kanten van het gezicht van de naam keel. Dus als wij dat optellen, deze de van dat Pnei, die twee laatste woorden, dus de naam van deze. Uh, de, dat licht Dan hebben we de Gematria malbus. Dan weten we wat voor wat bekleding is het, wat kwalitatief, wat is dat voor kwalitatief voor een bekleding die wij ontvangen. Eigenlijk, nergens kan je dat vinden dat de kwalitatieve weergave, want deze taal absoluut overeenkomt. Met de krachten van het heelal, alleen niet in boosjes kan je de schepper zoeken, maar juist in deze woorden, zo'n piet puiterig moet je dan daar zoeken, de geheimen van Hashem. Daardoor word je doordrongen, doordrengd, door het licht van Hashem, zijn genade. En kijk nou oor, als we dat even optellen. Eh, de gematria even zelf, de bedoeling is dat wij we werk maken, dat het, is niet dat ik alwetend verteller ben, maar dat jij zelf die, die optellingen maakt, dat jij zelf uh, kijkt en telt de gematria zelf na, dat is de inspanning die je levert en dat geeft het hoogste, Plezier, de voldoening, de hoogste voldoening aan Hashem. Laten we dat ook nu ons gunnen en Hashem gunnen en daarmee gunnen we ook ons. Let op. De laatste twee woorden, dus de naam Orpnie. Dus aan de ene kant heeft je ons verteld over de naam Shin uh, Ein Ged, 378 lichten, hoge lichten van de twee kanten van het gezicht, van de hogere, zoals het in de zoger werd genoemd. Dus dat heeft je ons uh, um, uh, ook dat heeft uh, gematria malboos bekleding. En nu gaat u ons van de andere kant ook dat laten zien, dat het lichtpnieel ook staat. In vele plaatsen daar spreekt, sprake is van het oh, lichtpnieel. En gaan we dat van deze kant ook zien, ook dat dit ook weer op een andere manier uh, vanuit andere invalshoek ook precies hetzelfde komt op de ziel, precies hetzelfde neer. En dat is ook de bevestiging van. Pnieer betekent uh, het gezicht dat het komt. Licht. Oorpnieer betekent dan letterlijk het, het licht dat komt van het gezicht van Keel. Zie dat. De namen in de heilige namen die gegeven worden alleen naar, naar krachten die zij uitstralen. Die zij hebben en die zij uitstralen naar de lager. Dat is het licht van het gezicht van de keel. En als we bekijken dat het eerste woord, oor, dus die twee woorden, laatste woord is dus de naam oor, Als Het woord oor, alef, resh, alef, sorry, alef, waf en resh. Alef, waf, resh is. Wat is de gematria van alef, waf, resh? Dat is, alef is één. WAV is 6, tel ook zelf mee. Dat is wat je moet doen, de inspanning leveren, dat is wat maakt je vooruit right gaan. ALEF is 1, WAV is 6, RESH is 200, samen wordt het 200, plus 6 plus 1 wordt het 200 en 7. Klopt? Klopt. Pnie. Tellen we eventjes nog de tweede, de, tweede, de tweede component van deze naam. P is 80. Nun is 50. Jud is 10. Alef is 1 en Lamet is 30. Dan hebben we 80 plus 50 plus 10. Ik tel het zelf, ik bereik mij niet voor voor de les. Wat ik doe, wat doe ik de eerste keer en dat, om te werken en niet een vertellen wat ik weet, dus 80 plus 50 plus 10, plus, uh, dan wordt het, uh, uh, en dan plus 1 plus 30, hebben wij 171, 171 plus die, uh, die gematria, dus 171 is de gematria van Pnie, plus de gematria van het van oor, van het licht, en het oor, dan wordt het samen Um, wordt het samen, ja, 1 plus 7 is 8, 7, 0, 7 wordt het, en 1 en 3, 2 wordt het 3, dus 378, precies dezelfde gematria, zoals de gematria scha, schien 1 g, 378, zoals in de zoger werd het vermeld, zo so, ook hier Orpnier heeft ook dezelfde gematria, en beide hebben de gematria van Lavouche. De gematrie Gimatria van Lavouche. Malbouche, sorry. Malbouche is ook precies hetzelfde. Gimatria heeft Mem. Dus 35 het tweede woord. Mem is 40. Klamet is 30. Bet is 2. En Wav is 6. En 300. Dan wordt het 378. 70, klopt. Welke naam, welke bekleding, welke mailboos wordt aangetrokken van dat licht, dat heet Orpniel, zoals boven gezegd werd.